Ja, het is al gezegd, hè. We leven toe naar, uh, naar de najaarsfeesten en in het stuk van Kees Bloed ook de oproep van jongens vier die feesten, hè. Die, die profetische feesten die een schaduw vooruitwerpen, die najaarsfeesten... naar de wederkomst van de Messias... en de komst van het Vredenrijk. Ja, ik neem aan dat de meesten van jullie weten... dat de definitieve doorbraak van het koninkrijk... niet zonder slag of stoot gaat. Ja, daar hebben we het ook al over gehad. Hè? Maar goed, de kracht zit vaak in de herhaling. Hè? Nou, je kan dat uh, passief afwachten... Of ik kan jullie op zijn minst één handvat meegeven om actief betrokken te zijn op weg naar de overwinning. Nou, als je dat wil, dan, uh, dan bestaat dat uit een roep om overwinning in de woestijn, dat handvat. En we gaan er naartoe werken wat dat uh, te betekenen heeft. In Lucas 21, daar beschrijft ook Jeshua de tijd rondom de wederkomst Als een hele heftige tijd. Ik citeer een paar versen. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid. Vanwege het bulderen van de zee en de golven. Aha, tekenen in zon, maan en sterren. Nou, daar gaat... Uh, Wienand over spreken, 23 september volgens mij. Hè? Dus daar blijf ik vanaf. Maar benauwdheid onder de volken in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. Daar hebben we hebben ook al even bij stilgestaan. Is een actuele tekst of niet? Hè? Het nieuws vertelde ons vorige week over de, de ramp in Houston door orkaan Harvey. En vanwege overstromingen in Azië. ...zeker 40 miljoen mensen getroffen. 40 miljoen! We dacht je van de orkaan Irma? Die van de week tekeer ging, hè? Velen zeggen dat die de hoogste categorie eigenlijk uh, overstijgt. Categorie 5. En als dat niet gen nog niet genoeg is... ...volgens mij op dit moment gaat er weer eentje over uh, die eilanden heen, hè? Ja. En dan hoorden we gisteren van de aardbeving in Mexico... 8.2, 8.1, 8.2, de zwaarste sinds een eeuw. En ook, ik hoorde ook dat daar ook een tsunami bij geweest is. Beelden zeggen vaak meer dan vele woorden. Hè? Dat is de realiteit van vandaag. Wat staat ons nog meer te wachten, vraag je dan af? Ik vervolg de woorden van Yeshua. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Ja, ik denk dan ook even van de week die foto van Kim Jong Huppelde Pup, ja. naast zijn bom. Hè? Die, die kan wel krachten in de hemelen bewegen, hè? Op, op moleculair niveau. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze be dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, opdat uw verlossing nabij is. Ik las beginnen te geschieden. Dat is dus in de tijd van toenemende chaos, zoals we nu mogelijk meemaken. Dus is een heel actueel, heel actueel advies voor nu. Kijk omhoog, omdat die verlossing nabij is. Maar hoe doe je dat dan? Alleen maar letterlijk omhoog kijken de hele dag? Ja, dan loop je tegen een, een paal aan als je dat doet. Of je wordt aangereden op de zebra. Of je krijgt nekpijn, hè? Ik denk dat dat omhoog kijken uh, misschien soms letterlijk is. Want we verwachten de Messias terug op de wolken als die wegging. Maar ik denk ook dat het heel, veel heeft te maken met verwachten. Hè? Dat je het ook uh, zo kan lezen. Maar wat moet je dan zo verwachten? Nou, nou is het zo dat Jehovah zelf verklaart in Jezaja 46, vers 8 tot 10. Voor jullie vast ook een bekende tekst. Dat het einde vanaf het begin wordt verklaard, hè? dus de dingen van nu die kan je verklaren uit het begin en daarmee is dus de Torah behorend tot het begin van Gods openbaring die is dus profetisch voor later tijd ja toch en inderdaad, Jesaja bevestigt dat in um, 11 vers 11 en het zal op die dag gebeuren, die dag is altijd een uitdrukking van, van het laatste dagen en de wederkomst en de dingen die daarom gebeuren dat Abba Vader opnieuw voor de tweede keer met zijn hand het overblijfsel van zijn volk zal verwerven. Dus nou, Je ziet het, hè? het profeet Jezaja wijst vooruit met de begrip die dag, maar ook terug. Want hij wijst terug naar, naar de eerste uittochten. Dus het einde vanuit het begin verklaart. Versen spreken over een exodus in de eindtijd, opnieuw, een tweede keer. Maar wacht eens even. Dan kan je dus wat leren van die eerste exodus. De dingen die daar gebeurden. Daar ligt dus een les in voor ons. Het einde vanuit het begin verklaard. 1 Korinther 10 die beschrijft de uittocht. En dan staat er in vers 11. Al deze dingen nu zijn... ...hun overkomen als voorbeelden... ...voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing... ...voor ons... ...over wie het einde van de eeuw gekomen is. Helder of niet? Dus we kunnen en moeten dus wat leren van de geschiedenis. Dat is hem, hè? Voorbeelden voor ons en een waarschuwing. Nou, dus om wat te leren uit de geschiedenis, daarvoor gaan we kijken naar een gebeurtenis in de Torah, en wel uit nummerie 10. En daar wordt ons een bijzonder handvat gegeven hoe vol te houden tot aan de het moment dat de verlossing nabij is in moeilijke omstandigheden. Nou, als je dan een, een gedeelte gaat bestuderen... is het altijd goed om ook even de context mee te nemen. Uh, allereerst het boek nummerie zelf. De Hebreeuwse naam is Bemibar in de woestijn. Naar het eerste woord hè, van de geschreven boekrol. Het volk was immers uh, vanuit Egypte waar ze in de woestijn beland. Nou, zijn de heden ten dagen woestijnen... Jazeker. Ik ben dit voorjaar nog in Israël geweest. En ik heb genoten van de mooie kanten van de woestijn. Nog een plaatje. Het is een zo'n Maktesh, in het uh, noorden van de Negev. Maar de woestijn kan ook gevaarlijk zijn. Hè? Overdag snik heet, s'nachts steen koud, schorpioenen, slangen, noem maar op. En Zeker als je over de woestijn gaat spreken, als een metafoor... ...voor moeilijke omstandigheden... ...op weg naar verlossing. Ja, en dan, om dan maar even... ...bij die metafoor te blijven... ...misschien... Uh, ...gaat u ook al door woestijnervaringen. ...situaties die uw geloof... ...aan het wankelen willen brengen. Het kan persoonlijk zijn... ...kan ook als gemeente zijn... Hè? ...als je erbij stilstaat... Uh, ...ook vanmorgen zijn er dingen genoemd... ...er zijn zoveel dingen die... Uh, die zo heftig zijn. Het is eigenlijk een woestijnervaring. Hou er in ieder geval rekening mee. dat vroeg of laat woestijnervaringen. dat je die gaat meemaken. Ik wil helemaal niet pessimistisch zijn. maar in Prediker 9, vers 2 staat bijvoorbeeld. Eén en hetzelfde overkomt allen. als alle anderen. De rechtvaardigen en de goddelozen. de goede en de reine en de onreine. Wie offert en wie niet offert. Wie goed is, vergaat het. Als de zondaar daar, wie zweert, net als wie bevreesd, is een eet af te leggen. Dus heb ook geen illusie dat je het dat je niet op je pad komt. Het is overigens wel zo, als je er rekening mee houdt, dan ben je gelijk ook weerbaarder. Want dan, uh, dan hou je er eigenlijk al een beetje rekening mee. En daarom is de zogenaamde opnameleer, werd ook al even genoemd vanmorgen... Die is daarom ook zo verraderlijk, Want dat brengt mensen in een valse gerustheid. Van, oh, kom over, komt me niks. Als ze, als ze slechte tijden komen, hup, dan gaan we naar de hemel. En achter joden, ja, die moeten dan, ja, sorry voor hun. Dat groepje, dat moet dan weer, uh, die krijgt de koude douche over zich heen. Ja, jongens, kom op. Dus hoe weerbaar je ook bent als mee zit... Ik stel me zo voor dat als het tegen zit en je zogezegd in de woestijn zit aan het einde van je mogelijkheden. Dan ligt er op zijn minst uh, is het een uitdaging of, of, of, of dreigt daar misschien dat je de moed zou kunnen verliezen. Hè? Maar wat helpt dan om door te gaan? Ik kan van alles bedenken, maar ik denk in ieder geval aan hoop. Hè? Hoop doet leven. Een prijs ja, er is hoop voor deze wereld hè. Onze hemelse vader die heeft een helsplan beschikt voor deze planeet. Een helsplan, symbolisch verwoord in de wekelijkse sabbats En in de jaarlijkse feesten, de Moadim. En die feesten, die worden wel de kroonjuwelen van het woord genoemd. Er is zo prachtig, het hele helsplan in verwoord. En niet alleen in het woord, het staat zelfs in de, in de sterrenbeelden aan de hemel. Hè? Je ziet dat een, uh, hoe dat een beetje werkt. Je hebt twaalf prominente sterrenbeelden. En de, als dit de aarde is. En dan de zon die, die wandelt door die sterrenbeelden heen. Elke maand één. Dus in twaalf maanden wandelt de zon door de sterrenbeelden. En bij elke maand wordt een, een stukje van het helsplan wordt eigenlijk verteld. En jaar na jaar, eeuw na eeuw. En ik vind het zo bijzonder. Want dat is voor mij ook een heel belangrijk argument uh, om te staan voor de kalender, waar ik voor sta. Een zonsterrenkalender, gebaseerd op twaalf maanden. Want ja, met alle respect, als er een dertiende een maand is, dan, dan, dan mist dat verhaal in de hemel. Dat is, ja, je zit met een extra maand ineens. En ook de priesters vroeger, er waren verdeeld in twaalf afdelingen. Voor elke maand was er een orde. Goed, daar gaan we het verder niet over hebben, maar het is wel zo dat, dat de feesten zijn kroonjuwelen in het woord en staan aan de hemel. En ook, misschien heeft daarom, ja, dan krijgen je die, die, die woorden van Yeshua ook veel meer betekenis van kijk omhoog hè, kijk ook maar naar de sterrenhemel, want ook daar wordt dat helsplan verkondigd. Hè? En nu 23 september, heel belangrijk teken aan de hemel in de sterrenbeelden die dan aan de orde zijn. En die hemelse sterrenklok, die tikt door die tikt door, het is een klok die ook door geen enkele macht en kracht in de hemelse gewesten te verzet is gelukkig maar hè? op aarde kan een hoop gemanipuleerd worden zeker ook het nieuws wat krijg je voorgeschoteld en wat niet en wat je dan al voorgeschoteld krijgt in hoeverre is dat verdraait maar de klok aan de hemel en het verhaal dat daar staat is niet te manipuleren dus we zijn geroepen om uh, om vanuit de hoop die in ons is omhoog te blijven kijken... om in eerste instantie te overleven in de woestijn van deze wereld. Maar let op, onze roeping ligt eigenlijk veel hoger. Het uiteindelijk doel is, doel is overwinnen in de woestijn. En een heel goed startpunt is dan proclamatie. Wat is dat? Dat is het in geloof uitspreken wat er nu nog niet is... Maar waar je wel naartoe wilt werken. En dat is een heel Bijbels principe. En een prachtig voorbeeld van een proclamatie. die vinden we dan in Nummerie, in Bimibar, hoofdstuk 10. Ik begin uh, vanaf vers 33. Zo trokken ze drie dagreizen van de berg van Javé vandaan. En de ark van het verbond van Jehwe trok drie dagreizen voor hen uit om een rustplaats voor hen te zoeken. De wolk van Jehwe was overdag boven hen wanneer ze uit het kamp opbraken. En dan komt die proclamatie. En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei, sta op Jehwe, laat uw vijanden overal verspreid worden. En hen die u haten, van uw aangezicht vluchten. En als hij rustte, zei hij... Keer terug, Jebe, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Wauw, daar zit wat in, hè? Eerst maar eens kijken naar vers 33. Dus ik ga nog even terug naar dat ene vers ervoor... Ze trokken drie dagreizen van de berg van Yahweh vandaan. En de ark van het verbond van Yahweh trok drie dagreizen voor hen uit om een rustplaats voor hen te zoeken. Nou, zoals jullie misschien al weten, het getal drie, dat roept de associatie op met opstanding, nieuw leven, een nieuw begin. Denk bijvoorbeeld aan Yeshua, hè? die opstond na drie dagen en drie nachten in het graf. En je zou dus kunnen zeggen dat het uitspreken van deze proclamatie leidt tot een nieuw begin. Een opstanding uit de doden voor heel Israël. Oké, zegt er wat over in de parasha. Dat het volk uittrok. Drie dagen. En die vierde dag kwam er iets nieuws. We beduren nog even voort op het getal drie. En zien we nog wel eens de context van het hoofdstuk. Want voor het eerst trok Israël op vanuit de Sinaï... Een reis van drie dagen met de ark van het verbond voorop. Op weg naar een nieuwe plaats van volkomen rust. Hé, hey, waar, waar hebben we eerder gelezen over drie dagen optrekken in de woestijn? Ik denk dan aan uh, daarvoor. Als ze uit trokken uit Egypte. Mozes die kwam steeds in confrontatie met de farao En die zei laat maar een volk gaan hè. Om te offeren in de woestijn. En wel drie dagen de woestijn in trekken. Om te offeren. Nou, het is in het Hebreeuws ook een, in het woord een, een basisregel. Dat als een situatie zich herhaalt, waardoor je een bepaalde associatie krijgt. Van hé, hey, waar heb, heb ik dat eerder gelezen? Dan mag je ervan uitgaan dat er meer gezegd wordt dan dat er letterlijk staat. Dus dat getal 3 en die herhaling, daar moeten we wat mee. Nou, nog een situatie. De binding van Isaak. Want um, Abraham, die trok drie dagreizen ver om Isaak te gaan offeren, Genesis 22. En op de derde dag zag hij de plaats waar het zou gaan plaatsvinden. En dat was dan weer de plek waar het wonder zou gaan geschieden. Dat er voorzien was in een offer. Dus als je dat dan meeneemt naar dit verhaal. Dan mag je dus verwachten dat ze na drie dagen, dat er dan iets, iets gaat gebeuren. Jawèr gaat iets groots doen. Dat kan je verwachten. Sta op, Jawèr. Tegens van, van Jawèr, wees verstrooid en haters van Jawèr, vlucht. En bij de rustplaats keer terug, Jawèr, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. De wijzen van Israël die noemen deze proclamatie die rust belooft in aanwezigheid van Yahweh en bescherming voor Hem tegen vijanden, dat noemen ze het zien op de derde dag, een bepaalde uitdrukking. Nou, de verdere context van die versen 35 en 36, die, die zijn als volgt, want dit is hoofdstuk 10, hè? in nummer 1, daar spreekt. Uh, uh, Abba, vader, door Mozes, dat iedereen van 20 jaar en ouder geteld moest worden voor oorlogsvoering. En hoofdstuk 2 spreekt dan over de opstelling naar rangorde van die legers in het kamp. Nou, waarom dan? Ja, ze moesten het beloofde land gaan innemen. Maar het werd bewoond door volken die zich daar tegen zouden gaan verzetten. Reuzen en allerlei andere tuigen. En dan. Hoofdstuk 3 tot, tot, tot aan deze versie, in hoofdstuk 10, daar gaat het nog over de priesters die geteld worden. En die krijgen taken toebedeeld hoe de tabernakel te vervoeren. Dus allemaal van. Dus, dus alles wat, wat, wat gezegd houdt, dat gaat over een leger organiseren en juist vervoer voor de ark ik, ik stel me zo voor dat dat is je verzekering op succes Want als, als, als de hemelse vader niet bij is, ja, dan. dan uh, dan wordt het natuurlijk niks. En dat vond allemaal plaats in de voet van de Sinaï. En dan vervolgens in die paar versen die ik als hoofdonderwerp heb. Hè, dus uh, die, die proclamatie. Dan is de situatie gewijzigd. Dus na alle voorbereidingen om de reis te gaan beginnen. Om het beloofde land in te nemen. Dan krijg je nu het omslagpunt. Ze moeten het nu echt gaan doen. En dat is gewoon een hele belangrijke thematische verschuiving eigenlijk, in Nummerie. Want Nummerie 11 vers 26... dan gaan ze echt op reis richting Kanaan. Dus die twee bijzondere versen... die vormen een overgang tussen voorbereiding op de reis... en de daadwerkelijke reis. Ja, helaas werd dat een reis. Een rampzalige reis. Het was een afwisseling van rubbelie en onheil. Israël weigerde eigenlijk te doen... Wat nodig was om het land in bezit te nemen. Dus voor die ver verse was het volk enthousiast. En na die verse gaan ze eigenlijk terugkrabbelen. En dan het, het eindigt ermee dat die generatie omkomt in de woestijn. Dus mensen, dat is een ernstige boodschap. Als de Torah profetisch is voor de laatste dagen. Als het, begin, als het einde vanuit het begin wordt verklaard. Dan moeten wij echt op onze tellen passen van mensen... Ook nu komen we in de situatie van een thematische verschuiving. We komen in de buurt van dat het koninkrijk gaat baanbreken. En er wordt van ons gevraagd om daarin mee te gaan bewegen met onze hemelse vader. En pas op, pas op, dat we niet afhaken. Hè? Dus nummerie 10, vers 35, 36, dat is eigenlijk een beschrijving van wat dat kunnen zijn... Het ideale scenario van onze hemelse vader. Het was zijn oorspronkelijk plan. Dus mag dat ons, naast dat het een waarschuwing is, mag dat ons juist ook nu positief inspireren. Hè? Nou, laten we dan eens inhoudelijk wat naar die verse kijken. En ik herhaal natuurlijk weer... Het was bij het opbreken van de aard dat Mozes zei, sta op, Jawa, laat uw vijanden overal verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. En keer terug tot de tienduizenden van de duizenden van de Israël. De wijzen van Israël, die zeggen wel dat die woorden van Mozes, dat die, uh, een apart boek vormen. Nou, is nogal een uitspraak. Dus daar hadden ze schijnbare belangrijke redenen voor. Laten we daar eens naar kijken. In de moet, ik kan eventueel de precieze hoofdstuk aangeven. Er valt te lezen dat deze twee versen vanwege hun belang inderdaad als een afzonderlijk boek worden beschouwd. Ze vormen namelijk een, een, een op zichzelf staande boodschap. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat het boek nummerie dus uit, uit drie boeken bestaat. Hè? Eerst uh, die hele aanloop hè. Dat ze een leger moesten vormen enzovoort. En dat de ark in gereedschap werd gebracht. Dan deze twee verzen: dat aparte boek. En dan de rest van de Marie. Het gevolg is dan dat de Torah uit zeven boeken bestaat. Hè? Nou, hoe, hoe kwam men op, de, op deze gedachte? Daarvoor uh, gaan we naar spreuken 9 vers 1. Daar staat... Um, daar wordt de Torah beschreven als de ultieme wijsheid, gegrondvest op zeven pilaren. Dus door nummer 10, vers 35, 36 tot een op zichzelf staand boek te benoemen, kwamen de wijzen uit op zeven complete boeken, die als zeven pilaren de Torah, de wijsheid, dragen. Nou zeg, een, een apart, dus die vers dat een apart boek verklaren. Om een tekst in spreuken kloppen te krijgen. Maar goed, er is, er is meer. Uh, dat deze verzen op zichzelf staande boodschap vormen, dat wordt ook versterkt door de aanwezigheid van een paar heel bijzondere leestekens. Die deze versen markeren in de Hebreeuwse tekst. En dat terwijl de Hebreeuwse tekst eigenlijk helemaal geen leestekens gebruikt. Hè? De enige onderbreking die je in de Hebreeuwse tekst uh, tegenkomt, dat zijn de Pasha-pauzes. Maar. Wat valt er op? Ik heb het maar omkringeld. Dit zijn twee leestekens. En daartussen staat de, de proclamatie waar ik het steeds over heb. Wat staan daar voor tekens? Het zijn twee omgekeerde noens. Het zijn geen noens, maar omgekeerde noens. Kijk, want een noon staat met zijn neus die kant op, hè? Zo... Maar even terug, wat zagen we? We staan die kant op, hè? Ja, in het Hebreeuws is dat onmogelijk over het hoofd te zien. Dus door die omgekeerde noens, te worden diverse schijnbaar tussen aanhalingstekens gezet, om er toch echt voor al de aandacht op te vestigen. Maar waarom dan omgekeerde noens, kan je afvragen? Nou, ik citeer dominee Strijker uit zijn Hebreeuwse Lescursusboek, Hebreeuws in zeven dagen, hè? met zijn uitleg bij de letter Noem. De naam Noem betekent oorspronkelijk vis. Daar onderin ook een plaatje erbij. Een vis staat voor vrijheid. Daarnaast is de vorm van de letter Noem een zittende waf. En dat staat voor de mens die tot rust gekomen is. Dan heb je ook nog de getalswaarde van de Noem, die staat voor een... Die is vijftig. En vijftig staat hier voor een collectieve doorbraak. Een nieuwe levensfase als volk. Denk aan het jubeljaar. Kan niet missen. Hè? Dus deze Hebreeuwse letter, die noemt, die past heel goed bij het teuma waar, waar het voor gebruikt wordt. Al moet benadrukt worden dat het punt van rust en definitieve bevrijding nog lang niet bereikt is op het moment dat het wordt uitgesproken. Hè? Hier tijdens de uittocht. Ze moeten het nog maar gaan doen. Maar we zullen in de verdere bespreking zien dat Yahweh zelf zich opwerkt om die uitdaging tot een goed einde te brengen. En dan is de keuze voor de Noen ook heel mooi, want het woord Nagan, beginnend met de Noen, dat staat voor wreken en vergelden. En het is onlosmakelijk verbonden met Yahweh als wreker van zijn tegenstanders, maar wel een wreker op rechtvaardige wijze. En dat is precies waar die versen over gaan. Hè? Dus misschien zijn die, news, die zijn omgekeerd neergezet om uit te drukken... dat die versen, dit aparte boek, dat die profetisch zijn voor de toekomst. En dus ook van belang voor ons. Hè? Nou, laten we die versen dan nu eens echt inhoudelijk bekijken. En ook dat kwam al even aan de orde. Ik heb hier even het woordje ark vet gedrukt. Het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei, sta op... Die ark die staat voor de troon van de vader. En Yahweh die is geest en geest de geest verbleef tussen de cherubim. Hè? En het optillen van de ark was dan ook een beeld dat de vader zich verheft om het volk Israël voor te gaan. In Exodus 23, vers 23, 27, 28 en 29. Daar belooft Yahweh dat ze zullen doen. En daar zegt hij dat hij, dat hij zich verheft. Als je die verse naleest, dan staat er dat hij zich verheft om de vijanden van Israël te vernietigen. En dat is precies wat Mozes bracht in vers 35. Dus het, het hoofdthema van het eerste deel van die proclamatie, dat is oorlog voeren om te overwinnen. En Yahweh is daarbij betrokken. Hij gaat vooruit met de ark. Dat is overigens het thema van de, al vanaf het begin van de Bijbel. Hè? Net zoals dat getal 3 dat dat steeds herhaalt in een opmaat. En dat je denkt van ja, dat vormt een bepaald plaatje. Zo is het hier ook. In Genesis 3 vers 14, dus, daar wordt gesproken over het vermorzelen van de kop van Satan hè? in de toekomst. En aan Abraham wordt beloofd in Genesis 22 dat zijn nakomelingen de poorten van de vijand zullen innemen. hè? Misschien zingen we straks nog het lied Kuma Adonai. Sta op jou Is dat eigenlijk hè? Wel nu. Die, die aankondiging die zou spoedig werkelijkheid gaan worden voor het volk. Op weg naar het beloofde land. Want ik zei al. Het is een, een, een themaverschuiving. Het werd nu van vluchten uit Egypte. Moest het gaan naar oorlog voeren. Dat werd nu het nieuwe motto. Wat een overgang. Ik zei eerder al wat over het zien op de derde dag... Hè? er komt echt iets nieuws. Dus niet voor niets dat Mozes bidt... dat ja, wij zal opstaan om de vijanden te vernietigen. Dat ze wisten wat hun te wachten stond. En het, dat was immers de enige garantie op succes. Dus vers 35 heeft het duidelijk als thema strijd. Ja, en ik begon de spreekbitte al met te zeggen... dat we toeleefden naar de najaarsfeesten... Nou, wie staat er centraal in de najaarsfeesten? De Messias als strijderen. We verwachten immers de Messias dat hij zal opstaan om de najaarsfeesten te gaan vervullen, toch? Yeshua die komt als om orde op zaken te stellen in een vijandige wereld. In de woestijn van de volken waar we zitten. En dat ligt dus profetisch verborgen in, die, in, de, in deze proclamatie. Opdat uw vijanden verstrooid worden. En uw haters van uw aangezicht wegvluchten. Hé, hey, hoe zit dat dan? Zou je kunnen afvragen. Er staat immers, sta op. Ja, wij staat er hè. Zijn Yeshua en de vader dan toch een en dezelfde? Ja, als je oppervlakkig de schrift leest en ook nog eens met de bril van de kerkelijke drie-enigheidsleer die al eeuwenlang ingestampt is en voorbij gaat aan de samenhang van de hele schrift ja dan, dan zou je dus kunnen zeggen en er zijn helaas nog velen die dat doen van oh ja dus uh, als Yeshua dat gaat doen en hier staat wel ja natuurlijk is een en zelden maar goed ik zie het uh, als volgt de Messias heeft met zijn titels Zoon van God, Zones, Mensen, Mensenzoon. Wat heeft hij? Een toegekende autoriteit van de Vader om de vijand te gaan verslaan hier op aarde. Omdat Yeshua volkomen spreekt en handelt naar de wil van de Vader. En dus beide één in streven zijn. Daarom kunnen de namen onderling uitgewisseld worden. Maar één in streven is niet zelden als één in wezen... En omdat de Messias in het eerste verbond nog grotendeels verborgen was, begrijp ik dat in deze tekst Yahweh zelf genoemd wordt. Wij moeten schrift met schrift verklaren, hier wat, daar wat. En wij overzien het hele woord en moeten dus goed begrijpen uit de context wat er bedoeld wordt. In de voortgaande openbaring na de Torahperiode wordt meer en meer duidelijk dat Yahweh de Messias de taak geeft om zijn oordeel daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Het is eigenlijk best wel bijzonder dat te wijze in die woorden staat op Yahweh een hint zagen naar de komst van de Messias met de kennis van die tijd. En men had natuurlijk uiteraard een Messias verwachting. En voor ons die verderop in de helseguttenis leven en terug kunnen kijken eh, zien wij natuurlijk duidelijker die dubbele profetische lading. Hè? Ik heb er toch weer even een, een plaatje bij. Want wij zien natuurlijk de Messias als de Messias ben Jozef en de Messias Ben-David. We zien een hint naar het sta op, zien we als een hint naar de opwekking uit de doden ook van Yeshua. Hij werd opgewekt door de Vader. En wij kennen hem als de leidende Knecht des Heren. Hier verbeeld in het, in het lam, hè. Maar ook de wijzen die zagen, die zagen met de kennis die ze toen hadden, die zagen uit naar de komst van de Messias als koning en krijger. En velen van het huis van Juda, die wachten nog steeds op de Messias in zijn aanstaande rol als leeuw van Juda in de autoriteit van de vader. En wij als geheiligden in Messias, die hebben diezelfde verwachting. Al zien wij zijn komst natuurlijk als wederkomst. Dus ook hierin is de Torah profetisch en verklaart het einde van het begin. Kijk maar eens naar de, naar de binding van Isaac. Hè? Maak ik net al een plaatje van dit zien. Want toen Abraham, als beeld van de vader, die was bereid om Isaac, de eerstgeboren zoon van de vader, te offeren. Hè? Toen beloofde de engel van, van Yahweh dat zijn zaad de poorten van de vijand zou bezetten. Dus je ziet, het is... Steeds het, dezelfde boodschap op een andere manier verwoord. Dus een soort van symbolische dood en opstanding van Isaac. Die worden profetisch verbonden met overwinning over vijanden in de toekomst. En het is ook nog weer in lijn met het Nieuw Testament. In Galaten 3 vers 16. Die verbindt die gebeurtenissen met betrekking tot Abraham en Isaac met de Messias. Nu werd aan Abraham de belofte gedaan... En aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad, dat wil zeggen aan Messias. In Colossense 2, vers 15 bevestigt dat beeld. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Maar dat moet je goed lezen, want we weten nu, we zien het om ons heen dan lijkt die overwinning nog niet compleet. Hè? Dus hier wordt gedoeld op de overwinning aan het kruis natuurlijk. Zijn, zijn lijden sterven opstanding. Maar Yeshua zal, en daar gaan die najaarsfeesten over, die zal de vijanden van Yahweh definitief verslaan. En de openbaring gaat natuurlijk over dat laatste stukje. Hè? Openbaring 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie, een weer paard en hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Vers 15. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal in hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn. Van de grimmige toorn. Van wie? Van zijn vader. De almachtige God. Heb je het weer? Niet één in wezen. Maar wel één in streven. Hij doet precies wat de vader zegt en wil. En als wij navolgers van Yeshua zijn, dan worden wij geacht ook de wil van de vader uit te voeren. En het voorbeeld van Yeshua te volgen. Neemt overigens niet weg dat de vader zelf ook terugkeert. Gewoon precies zoals die proclamatie zegt, hè. Waar we net lazen in openbaring 19 over de, over de wederkomst van de zoon, daar lees je namelijk in openbaring 21 over de terugkomst van de vader, te midden van zijn volk. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, en zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. Nou, wat staat er in de paresje van Kees? De, de versen die het thema verbinden, helemaal bovenaan. Als God's tent eindelijk staat, zal hij de rechter en koning zijn, zoals in de tuin van Ede. Vallen de dingen mooi samen? He? Nou, dus de roep uit nummer 10 om de komst van de Messias, die is vervuld zo'n 2000 jaar geleden. Het was aan de eind van de vierde dag. Dus ik zei al, de, de, de feesten, maar ook de weekcyclus met als hoogtepunt de Sabbat die zijn ook een profetisch beeld hè? we wachten op de wederkomst in deze tijd aan het einde van de zesde dag en wie weet in ons leven, wie weet dit jaar hè? en ook mogen we uitzien naar de komst van de zelf, maar dat zal dan aan het eind zijn van de zevende dag Want die, de, de, de, de hele zevende dag staat voor duizend jaar vrederijk en aan het eind van daarvan als Satan definitief slagen wordt dan komt de vader wat we in deze tekst lezen, te midden van ons wonen. Hè? Vers 36 is een roep in de woestijn, Keer terug o oh tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Nou, als je deze verse in, in het uh, laatste stukje in allerlei vertalingen bekijkt... Ze maken er allemaal wat anders van. Dus is schijnbaar heel moeilijk te vertalen. Dus het is op zich... Als ik ooit eh, nog eens heel veel tijd krijg, wil ik daar ook eens een studio van maken. Want er zit misschien ook meer achter. Er zijn ook teksten waar eh, het woord myriade gebruikt wordt. Ook zo'n mooi woord, hè? Keer terug tot de myriade. Het, het mag duidelijk zijn dat... dat, dat Jawel de roep is om keer terug tot uw volk, hè? En oh wat een heerlijke roep is dat. hè? En wat is dat ook ons verlangen. hè? En we doen het ook zeer als je met elkaar onderweg bent. En dat het dan nog mensen afhaken. En dat je tot een kleine rest behoort. En dan is toch die roep van keer terug vader. En de roep maakt velen nog weer wakker. Breng velen alsnog op het rechte pad. U bent langmoedig en geduldig. En, en u bent er niet op uit om mensen te... Te straffen, u wil dat, dat iedereen gered wordt, hè? Ja, dat is ons gebed. En wat een gebeurtenis moet dat zijn, hè? Ja, hier staan ze nog een keer. 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonians 4, die gaan ook over die terugkomst van de Messias. En ook over een stukje herverzameling. Ik, ga die teksten, ik had maar besloten om ze niet helemaal uit te lezen. Omdat, omdat het misschien te veel tijd kost. Maar die teksten die spreken in ieder geval niet over die zogenaamde opname. Maar over ontmoeting in de lucht. Hè? En wat voor ontmoeting in de lucht wordt dat? Om de bruidegom, de Messias, te verwelkomen in het kader van zijn wederkomst. Hier op aarde. Hè? Als ik uh, Wim en Anneke heel lang niet gezien heb... En ik heb een afspraak met ze. Dan staan ze aan de deur te wachten. Waar blijft hij? Waar blijft hij? En als ik dan kom. Dan komen ze me over het voetenpad tegemoet. En dan om in de lucht te verdwijnen. Boven de molletjes. Nee. Kom binnen in mijn huis. En daar gaan deze teksten over. De, de bruidegom wordt verwelkomd in zijn... In het kader van zijn wederkomst op aarde. Ja, en dan lezen we over de beide huizen van Israël. Die zullen herverzameld gaan worden. En ik zeg speciaal de beide huizen van Israël. Het huis van Juda en het huis van Israël. Volgens mij hebben jullie laatst ook een studie over gehad. Hè? En dat is zo belangrijk om te zien. Bij de eerste exodus. Het einde wordt van het begin verklaard. Hè? Wie trok eruit? Twaalf stammen. En ook nog vreemd volk. Maar wat moest dat vreemde volk doen? Die moest zich helemaal aanpassen naar de, de grondwet van Israël. De Torah. Hè? Ja. Dus zo zal het ook zijn bij de herverzameling. Jij en ik, je bent misschien van het huis van Juda. Je bent misschien een tien Maar Hosea zegt, jullie hebben zo gezondig, ik slinger jullie weg in de volken. Jullie zullen zelfs vergeten wie je bent. Maar in de laatste dagen zal ik je herverzamelen. Dus wie weet al die nieuwe inzichten over de, de tien stammen. De twee huizen van Israël. Is dat mensen wakker worden voor hun wortels. Dus je bent of een jood of je bent een tien stammer die ervan wakker wordt. Of je bent misschien het vreemde volk wat ingeënt is. Maar mag helder zijn. Allemaal leven volgens Torah. En het getuigenis van Yeshua en Messias. Hè? We zijn niet zonder de Messias. En dan komt die herverzameling naar het beloofde land. Dat is althans mijn interpretatie van een stukje toekomstige helsplan. Nou, Wienand gaat daar vast meer over zeggen, 23 september. Of hij heeft er in ieder geval heel veel over geschreven. Ja, het wordt een spannende tijde, hè. Dus vers 36, dat is dus een beeld van de herverzameling van Israël. En je vindt dat in zoveel plaatsen in het woord terug. Want je moet, als je dat eens leest moet je het niet zomaar aannemen. Je moet andere gedeeltes vinden die het onderstrepen. Net zoals ik daarnet ook bij andere stukjes uh, inhoud deed. Bijvoorbeeld Jezaja 27 vers 13 tot in hoofdstuk 28. Daar wordt de chauffeur geblazen. En er worden de ballingen opgeroepen om terug te keren uit het zuiden en uit het noorden. Hooglied 4... Spreekt in de, in de in termen van de bruidegom die met zijn bruid gaat optrekken. Hè? Ja, en dan is het, het, het contrabeeld voor wie niet wil optrekken in geloof en verwachting, maar alleen nu ter plekke resultaten wil zien. En de aanhangers van de welvaartsevangelie, wat natuurlijk ook in deze tijd veel is, die lopen het risico. Die wachten het einde van de geschiedenis van nummer 11 en verder, hè voor ons is het trek op met uitzicht op het beloofde land, ook al vraagt dat nu nog offers en een stap in geloof, een leven in hoop en verwachtingen maar geloof geeft hoop en het uitspreken van die hoop, die versterkt dat hè? ja toch? Romeinen 10 vers 10, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid ja, Dus je kan van alles hopen en in je hart voornemen. Maar als je het met je mond gaat beleiden, dan wordt dat krachtiger. Blijf strijden om in te gaan en hou goede moed tijdens de woestijnervaring. Want de overwinning zal komen. Blijf zien op de derde dag. Nou, daarmee kom ik bij dat ene handvat wat ik wou aanreiken. In het opzien naar die verlossing in moeilijke omstandigheden. En dat is proclamatie dus. Nog een tekst. Die onderstreept hoe belangrijk dat is. Spreuken 18 vers 21 zegt. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Hè? Ik geef jullie de tekst die we nu besproken hebben mee. Ik ga hem ook letterlijk meegeven. En ik geloof dat het proclameren van deze twee versen. Dat dat dood zal brengen. Voor de bedrijvers van ongerechtigheid en de haters van onze hemelse vader, die ook onze haters zijn. En dat het leven zal brengen voor de geheiligde van zijn volk. Dood en leven, in de macht van de tong, in een hele bijzondere tijd waarin we leven. De overgang naar het vrederijk, naar de wederkomst en alles wat daarvoor nodig is. Ik stel voor dat we die tekst, dat we die uh, staande gaan uh, proclameren. En dat we dat dan ook doen onder chauffageschal. Lijkt mij ook goed. Sta op, Yahweh. Laat uw vijanden overal verspreid worden. En hen die u haten, van uw aangezicht vluchten. Terug, Yahweh, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Halleluja. Halleluja. Amen. Ah, ja, ja. ja, we... ja, Laat nog een keer dus op, Sta op jouw... Laat uw vijanden overal verspreid worden. En hen die u haten van uw aangezicht vluchten. Keer, keer terug, jawel, tot de tienduizenden... ...van de duizenden van Israël. Halleluja. Vader de hemel, dat is ons gebed, vader. In zulke bijzondere tijden waarin we leven. Vader, we kunnen bang worden van de dingen die gebeuren. We hebben de neiging om te bidden van... ...heer, neem het weg. Maar u zegt, al deze dingen moeten geschieden. Het is, als een vrouw gaat bevallen en weeën heeft... ...dan bid je ook niet van, oh, neem die weeën weg. Nee, de weeën moeten sterker worden... Tot de parenswee komt en de verlossing nabij is. Vader uw woord spreekt over dat, dat wij verlost worden. Maar door de grote verdrukking van Jacob heen. Dat het een heel spannend moment wordt in de geschiedenis. Een flessenhals in de geschiedenis. Maar als dat gebeurt. Dat de verlossing daar is. En Vader maak ons sterk en moedig. Dat we niet zoals het volk in nummerie terug gaan krabbelen. Bang worden. Gaan mopperen. En dat we een generatie zouden worden die omkomt in de woestijn. Maar maak ons sterk en moedig. Maak ons actief. Daarom willen wij het woord wat u ons gegeven hebt meenemen ook naar huis. En als wij het nieuws inzetten en al die walgelijke dingen zien. Al die thema's die tegen uw woord ingaan. En ook alle rampen die we zien. En al het... Onheil, Alle oorlogen. Alle vreselijke ongerechtigheid die plaatsvindt. Alle pornografie. En alle vuiligheid. En de verwarring die er is over uh, identiteit van man en vrouw. En hoe dat ook geschonden wordt. Vader, dan mogen wij proclameren. Sta op. Jawel. Vernietig uw vijanden. Vernietig de vijand die hierachter zit in de onzienlijke wereld. En ook het gebed van Keer terug, Yahweh, ja tot uw volk en verzamel uw volk. Mogen wij de Messias ontmoeten in onze dagen. En ook bij u schuilen in uw tent. Dank u wel, Vader. We loven en prijzen uw naam voor de diepte en rijkdom van uw woord en uw profetisch plan. Verbeeld in uw feesten. En dat we dit jaar hele bijzondere feesten mogen beleven. We bidden, Vader, dat die feesten... Van een profetische schaduw. Dat we ze als realiteit mogen beleven. Dat we ze niet meer als, als feest voor de toekomst zullen vieren. Maar dat we ze echt mogen meemaken vader. Ja vader, we geloven zeker dat dit gaat gebeuren. En we hopen het mee te maken in onze dagen, in onze tijd. En ja, dank u wel. In de naam. Yeshua en de ouders Amen. Amen.